voor het land van de man. Dus die gaat meestal mee. En dan gaan ze scheiden en dan is het de, de vraag... waar gaan de kinderen wonen? En aangezien de moeder vaak de zorg voor de kinderen op zich heeft genomen... wil dat zeggen dat de moeder de kinderen terugneemt... nee terugneemt naar het land waar ze oorspronkelijk vandaan kwam. De meeste kinderen werden ontvoerd naar Amerika, Marokko en Turkije. Ondernemers van de Begelaan in Den Haag willen maatregelen... om de veiligheid in hun straat te vergroten. In een gesprek met burgemeester Van Aartsen... hebben ze onder meer gevraagd om cameratoezicht en meer agenten. Vorige week werd in de straat een overval gepleegd op een juwelier. De twee daders schoten daarbij eigenaar Ruud Stradman dood. Volgens de voorzitter van de ondernemersvereniging... reageerde Van Aartsen welwillend op de voorstellen. Ook de presidenten van Estland en Letland... gaan niet naar de top van Midden-Oost-Europese leiders... eind volgende week in Oekraïne...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 De tienertour komt definitief terug in het kaartenaanbod van de NS. Met een speciale treinkaartje kunnen jongeren van 12 tot 18... in de zomervakantie drie dagen onbeperkt met de trein reizen voor 33 euro. De NS stopte 17 jaar geleden met het jongerenkaartje. Vorig jaar werd op initiatief van CJP een proef gehouden... om tienertour nieuw leven in te blazen. De proef is goed bevallen, duizenden jongeren maakten gebruik van de kaart... en we hebben veel positieve reacties gekregen, zegt de NS. Het weer, wolkenvelden en aan zuiden, kans op wat zon. Het is een graad of 16. Morgen af en toe regen. Middeltemperatuur die ligt dan rond de 15 graden. Het weekend verloopt vries en overwegend droog. Morgenavond 4 mei gaat Hans van Willigenburg op zoek naar een vergeten oorlogsverhaal. Zijn buurvrouw Treintje, bijna 102 jaar oud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 Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Dit is een stuk van het gedicht dat we morgen hadden kunnen horen. Zijn moeder is verscheurd door de oorlog. Mama van elf kinderen, waarvan vier in het verzet zitten... en één vechtend aan het oostfront. Alle elf had ze even lief. Dirk Siebe kwam nooit meer thuis. Mijn naam is Auke Siebe Dirk. Ik ben vernoemd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 ja, schrijver Frank Westerman houdt morgenavond op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei... de jaarlijkse 4 mei-lezing tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Welkom, Frank. Hallo. Uh, dit gedicht, hè, daar is nog wat commotie over ontstaan. We hoorden het laatste stukje. Het gedicht van een 15-jarige scholier over zijn auto om die bij de SS zat en niet vergeten mag worden. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft later besloten dat gedicht uit het programma te schrappen. Wat vind je daarvan? Ik vind het een ontzettend dapper en mooi gedicht. Heel indrukwekkend, want je krijgt echt kippenvel als je het helemaal tot je laat doordringen. Het gaat om een autoom van hem die bij de Waffen-SS zat. En hij, die jongen die heeft dus die naam van die autoom. Maar hij schaart hem niet onder de slachtoffers. Hij vraagt wel of, hem, of hij hem ook mag gedenken. Ik vind het een mooier gedicht dan wat Günter Graas vorige maand over Israël. Uh, op papier heeft gezet. En uh, ik vind het jammer dat hij het niet mag, uh, mag uitspreken... omdat het verbieden van dit gedicht... of eigenlijk zeggen, niet op 4 mei... is, is, is buitenproportioneel. En ik heb wel begrip voor mensen die zeggen... ga nou niet iemand die bij de Waffen-SS zat... eigenlijk in dezelfde categorie plaatsen... als een vervolgingsslachtoffer. Maar om nu te zeggen... En we hebben hem uitgenodigd, toch maar niet. Dan zit je, dan zit je ja eigenlijk toch ben je maar aan het muilkorven. En dat willen we juist ook niet. Daarom hadden we die oorlog destijds, omdat bepaalde meningen en bepaalde ideeën wel mochten worden gezegd en anderen niet. Dus jammer ja. dat hij het niet mag uitspreken. Wat bezielde de jeugdige overvallers toen ze de Haagse weer Stratman doodschoot? In de rubriek Achter de Voordeur spreken we met opvoedkundige Tisha Neven. Zij kent de probleemjongeren uit de Haagse Schilderswijk uit de tijd dat ze er werkte bij jeugdzorg. Tisha, de moeder van een van die jongens... die zei dat ze niet kon geloven dat een van, die, van haar zoon... dat die bij die overval betrokken was. Is dat nou een kwestie van niet, niet willen zien of zoiets? Uh, laat ik vooropstellen, voorzitter, kip, ik ken niet deze jongens... Nee. Hè, maar wel soortgelijke jongens... omdat ik bij de jeugdreglassering werkte Daar jaren ook, geleden, ja. ook in die buurt. Ja. ja. Um, het kan. Het kan. Het kan zijn je ogen uh, sluiten of het niet gezien hebben. Maar het kan ook zijn dat het zonder dat je daar van op de hoogte was uh, gebeurt. Dus ik, ik, uh, je kunt daar niet zomaar over oordelen over deze moeder. Aan de Olympische droom van dressuur Amazone Madeleine Witte... is een vreet einde gekomen. Haar paard Fontango stieren vorige maand heel onverwacht aan een acute sfeer in de dunne darm. Madeleine, ben je alweer zover dat je aan de volgende Olympische Spelen kan denken? Um, ja, dat is heel moeilijk, omdat je natuurlijk in de paardensport afhankelijk bent van een paard... Uh, waar je weer de klik mee hebt, die goed genoeg is. En waarmee je ook net gaat pieken op het goede moment. Uh, ik heb wel een hele goede opvolger. Uh, voor hem is Londen sowieso te vroeg. Dus ja, over vier jaar letterlijk, wie dan leeft, wie dan zorgt. Ja, we gaan straks verder praten over wat daar gebeurd is... Ja, gisteravond was een heel spannende avond. Niet alleen in het voetbal in Nederland, maar ook uh, voor uh, de Franse verkiezingen. Debat Sarkozy en François Hollande. Drie uur een debat met elkaar. Ja, wie is de beste kandidaat voor Frankrijk, maar ook voor Europa en voor Nederland? Dat bespreken we straks met uh, Frank Renaud, uh, correspondent voor NOS en AD in Parijs. Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in Parijs. Uh, als Europa, zijn we nog beter af met Hollande of met Sarkozy? Nou ja, ik heb sommige economen gesproken die de programma's hebben doorgerekend van beide kandidaten. En daar zou Europa eigenlijk met allebei even slecht af zijn. Want allebei kunnen ze hun beloftes niet nakomen, hebben ze uitgerekend. Ach, moeder. Nou, dat, dat wordt een diep gesprek zometeen wie het dan wel moet worden in Frankrijk. Dankjewel, Frank. Dichter bij de dag is vandaag Raymond de Jong. Zijn gedicht hoort u tegen drieën. Wilt u op deze uitzending reageren? Dan kan dat via Twitter en dan gebruikt u hashtag DIDD of via onze website. Dit is de dag.nu. Journalist, schrijver Frank uh, Westerman, jij zorgt morgen die 4 mei lezing. Um, waarom hebben ze jou gevraagd? Ja, die vraag is natuurlijk eigenlijk aan het Nationaal Comité ja. 4 en 5 mei. Maar en wat ze je... mij hebben verteld, ja. Ja. is dat ik. Um... Oh, nee. Ja. Het is de telefoon van Frank Westerman. Westermann. Te, te horen, horen krijgen. Uh, alle antwoorden wij. worden zeker. Ik ga maar diep. Ik ga diep. <laughs> ik heb een les geleerd. Ja. Niet live op Radio 1, maar nog minder morgen ja. uh, tijdens de lezing. Ja, doen we tijdens die lezing wel uit zo uh, morgen dan, Frank. Ja. Dit, mooi dat je ja. nu dat je dat ding aan laat staan nu. Oké. Okay, <laughs> um, waarom hebben ze je, je gevraagd? Ja, exclusief. voor. Um, nou, kijk, wat ik begrijp is, ik, uh, uh, ze zoeken een schrijver elk jaar. En ik heb, uh, ik heb gewerkt in Joegoslavië als correspondent tijdens de oorlog daar. En in Rusland tijdens de oorlog in de Caucasus, Tsjetsjenië um, En, ik, en ik, ik heb begrepen dat ze zeggen: van kijk, in mijn werk komt maakbaarheid, maar ook verwoesting, oorlog voor. En dat is eigenlijk steeds een terugkerend thema. En. Um, ja, dat, dat, is, dat is de reden eigenlijk uh, waarom ze mij gevraagd hebben. En dan wordt het een breder thema natuurlijk dan, dan de Tweede Wereldoorlog. Als jij Rusland erbij gaat halen, Tsjechenia... als je de Balkan erbij gaat halen, dan ga je, dan ga je het zelf ook breed maken. Ja, en dat is, het, dat is de traditie al. Het is niet louter meer de Tweede Wereldoorlog. Dus wie herdenken we op 4 mei? Dat zijn dus Nederlandse slachtoffers van oorlogssituaties... in de Tweede Wereldoorlog, de vervolgingsslachtoffers, natuurlijk... Maar ook diegenen daarna en ver buiten Nederland die in, ja. uh, in conflict situaties zijn omgekomen. Ja. Want waarom heb jij. Jij, jij hebt je geschiedenis. Um, jij hebt dingen meegemaakt als journalist. Waarom heb je ja gezegd? Het is natuurlijk een eervolle uitnodiging, ja. dat begrijp ik. Maar waarom dacht je. Ja, dat ga ik doen? Want ik heb een boodschap. Nou, eigenlijk is het precies het laatste. Um, uh, ik dacht als ik nou. Ik kreeg een brief. Uh, als ik nou niet zou weten waar ik het over wil hebben dan bedank ik voor ja. de eer. Maar eigenlijk, eigenlijk binnen een uur kreeg het verhaal dat ik morgen ga vertellen... eigenlijk contour. Ja, dat verhaal ga je vanmiddag nog niet vertellen hier... maar noem eens een paar elementen uit dat verhaal... waardoor jij al dacht na een uur... ja hoor, ik ben de man, ik ga het doen. Nou, een aantal ervaringen die heel dicht bij me liggen in mijn familie. Mijn grootvader heeft in kamp Vught gezeten, concentratiekamp. Zes maanden, hij is daar ook weer uitgekomen... Uh, min of meer zonder kleerscheuren. Dat. Hey, mijn opa leeft niet meer, maar mijn moeder, die. Uh, ik, weet, ik weet nog dat ze elke dag. Elk jaar, sorry. Elk elke, elke jaar op 10 december belde met mijn, met mijn opa. Dat was de dag dat hij uit Kampvug terugkeerde. Dat werd een traditie in jullie gezin? Ja, dat is eigenlijk die onze. Te, ja? ja, absoluut. Um, en, en, en het verhaal, precies wat. wat hij had onderduikers geholpen. Uh, ze hadden een slagerij, mijn opa en oma, in oud-Beijerland onder Rotterdam. Het is een miniatuur drama. Het is niet in verhouding tot het leed van de, hè, de, de Joden, de Sinti, de Roma, de homo's... die zijn weggevoerd en niet meer terugkwamen. En ik, ik denk van, wat, wat, wat maakt nou een, een, een samenleving weerbaar... Uh, als, als er een, uh, een rassewaan uh, zoals die in van 40-45 over Europa waart... waarvan ik denk, her en der, in Hongarije, in Frankrijk, in Nederland... zie je het spook uh, voor een deel opnieuw opdoemen. Wat, wat, hoe kan je dat als samenleving opvangen? Dat zit hem in kleine dingen. En uh, dus niet per se, ja, ook de, ook de verzetstaden. Maar daar zijn er maar heel weinigen ja. die op de barricade klimmen. Of uh, eh, daar, daar, zijn de, daar worden films over gemaakt. Ik verzet me tegen het idee, grijs verleden. Dat, dat de grote meerderheid onverschillig was. Want, en dat is mijn ervaring in Joegoslavië... je kunt in een oorlogssituatie niet onverschillig blijven. Ik heb dat geprobeerd als verslaggever. Ja. Mijn idee was, moest, het moet dat, dat hoorde bij je vak. Mijn vak is onpartijdig ne blijven. Neutraal, onpartijdig. Maar als er iemand aanbelt en vraagt om onderdak... dan ben je geen journalist, maar dan ben je ja. een persoon. En dan word je voor dat dilemma geplaatst. Doe je open of doe je niet open... Zoiets kleins. Doe je open of doe je niet open? Uh, ik, uh, ik probeer dus eigenlijk uh, vergrootglas te leggen op uh, daden van lichtkaliber. En zo heet mijn speech ook morgen. Hoe ga je ervoor zorgen dat jongeren aangesproken worden door jouw verhaal? Nou, ik denk dat het van alle tijden is. En heel herkenbaar in die zin dat uh, de jongen voor wie ik open deed, was 19... Uh, ik heb het nu over Bosnië, 1994. Maar je hebt het voorbeeld dat hij, was heeft gedeserteerd. In hij was verhaal. gedeserteerd Dus hij, uh, ja, hij heeft bij mij gewoond En uh, in huis. Dus dan ben je correspondent. Maar er woont ook een deserteur bij je in huis. Um, het, is niet, het is niet, je kunt het niet scheiden. Uh, je kunt het niet scheiden Nou, ik ben hier als journalist. En ik, uh, ik ben onpartijdig. En ik, uh, mijn taak is uh, zijn verhaal in de krant zetten. En daar houdt het op. Nee, daar houdt het niet op. Er wordt een beroep op je gedaan. Okay, en en zo, daar gaat jouw verhaal morgen dus heel erg over. over ja. Dat ja. je niet neutraal ja. kan zijn op, op sommige momenten. Ja, je, je, kunt al, je kunt het wel willen. Maar je ontkomt er niet aan. Zeker niet in een oorlogssituatie. Als het erop aankomt, hè, als het ver weg is... dan kun je zeggen, ja, ja, dan kun je er langs leven. Als het op je, door, op je, op je drempel is, niet. Ga je de woorden geven? Je hebt ooit het boek Ararat geschreven. Een zoektocht. Naar waar de Ark van Noorwegen misschien zou liggen. Die berg Ararat. Een bekroond boek. En dan schrijf je ergens pagina 212. Dan gaat het over Westerbork. Ja, ja. En dan vraagt iemand aan jou als schrijver. Leg eens uit waarom die rails daar stopt. Ja. Omhoog gaat. Ja. Voor de mensen die in Westerbork zijn geweest. Die weten dat beeld. En dan zeg je. Vera vraagt aan jou. Waarom is de rails kapot? En dan zeg jij. Ik had geen woorden om dat uit te leggen. Je had ja. geen taal. Ja. Voor dat vreselijke van Westerbork. Ja. Heb jij moeten zoeken naar taal om ja. morgen jouw verhaal te vertellen? Ja, absoluut. Um, daar gaat het natuurlijk om als je als schrijver wordt gevraagd om uh, uh, een 4 mei-lezing te houden. Welke woorden hecht je aan zoiets groots? Ja. Zoiets. Uh, dus ook de woorden blijven klein. En uh, ik denk dat het niet gepast zou zijn om grote woorden uh, um, um, te gebruiken. Maar ja, even, wat, kan je, wat zijn kleine woorden, wat zijn grote woorden? Nou, grote woorden zijn, uh, uh, zijn... zijn wat je politici hoort roepen als het gaat over waar het heen moet met het land. Um, dus ik probeer het dichtbij... Uh, bij de voorbeelden die ik net eigenlijk al aanhaalde, te houden... Uh, te spreken uit, uh, uit de eerste hand. In die zin klein. In die zin klein. En uh, dus niet ronken. Tisha, Tisha? Lees iemand met jou mee? Zeg maar, los ja. van mensen die je zelf uitkiezen. Want ben ik ben nou zo benieuwd. Het is natuurlijk zo'n impact om zo'n verhaal te doen... Voor, ja. zo, voor heel Nederland en voor zo'n zaal. Ja, ik heb, uh, um, ik heb, uh, ik heb proeflezers. Uh, mijn vrouw leest mee en zij is kritisch... Het is ook schrijfster, maar hij is ook zeer kritisch. Mijn uitgever heeft ook meegelezen. En uh, bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei... Uh, ja, zij, zij zeggen van... Ja, wij weten, wij voelen ongeveer aan... Wat... Uh, kijk, ze hebben, we hebben vaker met dat beeldje gehakt. Dus zij lezen ook mee. Maar zeggen nadrukkelijk... Dat wij verhaal. bepalen niet wat je moet nee. zeggen daar. Of wat je niet moet zeggen. Geef ze dan wel po Ik bedoel, ze schrappen niet, maar geven ze dan wel positieve tips? Anders heeft het meelezen nauwelijks... Ja, als uh, ze jou ja, zouden censureren. Ja, ja ik vond ja. wel dat dat... Uh, Positieve tips. Uh, ja. Ja. Ja. Hm. Nog even toch over het censureren op 4 en 5 mei. Uh, de, de, het gedicht over de Waffen-SS-soldaat. Ja. Ik begrijp nog wel die Joodse kringen die zeggen... ja, de beul en het slachtoffer op één dag ja. uh, herdenken. Ik bedoel, vele dagen per jaar jawel... maar 4 mei de beul en het slachtoffer. Dat, bij de nog levende generatie die het heeft meegemaakt... Ja. kan je dat wel maken. Ik begrijp Joodse kringen. Ja, absoluut. En uh, ik denk ook dat het, uh, uh, dat het goed is om, om, om heel scherp, voor zover dat mogelijk is... het onderscheid tussen daders en slachtoffers in stand te houden. Te willen houden. En iemand die vrijwillig bij de Waffen-SS diende, die is omgekomen... Uh, maakte onderdeel uit van de vervolgingsmachinerie van Hitler-Duitsland. En we weten, en, en de slachtoffers daarvan, nou goed, daar gaat het in de eerste plaats op, uh, op 4 mei. Dat is een, dat kun je niet verwarren. Maar, maar jij zegt, het zou wel moeten kunnen, dit gedicht. Dus hoe plaats je ja, dat dan? Ik, nou, omdat ik denk van. Uh, hij zegt van. Ik heb die naam gekregen van mijn auto, die draag ik, een jongen van 15. En ik vraag, ik voeg hem niet bij de slachtoffers. Ik wil mijn oud om wiens naam ik draag, die is omgekomen. Om, hè, zijn moeder heeft om die verloren zoon uh, getreurd. Mede herdenken. Omdat in een oorlog je ook van de fouten moet leren... en die moet je kunnen benoemen. Nou, Dat vind ik zo ontzettend legitiem en heel mooi gedaan. En omdat hij eenmaal was uitgenodigd... vind ik de sanctie om hem dan weer uit het programma te schrappen... op 4 mei, vind ik... Dat is de verkeerde reflex. Dan hadden ze beter over na moeten denken van tevoren. Ja, mijn eerste reactie was ook, zeg maar... Uh, ja, dat, toch kan het eigenlijk niet. Toen dacht ik, toch kan het eigenlijk niet. Wat voor sanctie is dit? Hoezo van het programma? af? Ik hoop dat ze het nu dan wel op een andere dag doen. Want het, ik vind het ook wel iets heel ja. moois hebben. Juist dat je het tegenover elkaar zet. Ja. Uh, maar Joodse Kringers zeggen ja, natuurlijk wel... Joh, op iedere dag is het goed. Ja. Gelukkig. Ja, maar ja, gelukkig. op andere dagen wordt het niet het dag. Nee, dan. maar het is als het die maar aandacht nou, krijgt. Maar kom dus ook... Ook als, als hij is uitgenomen, moet je zeggen: van ja, hadden we misschien beter. Uh, nou ja, het, het is een soort. Ja, het kijk, is, ik, is, het, ik heb twee overwegingen. Ik, kan voor, ik wil voor beide overwegingen, vind ik, heel veel te zeggen. Maar de, de balans om hem dan weer van het programma af te voeren. Ja, ik vind dat echt, echt de reflex van. van van, die je niet op 4 mei wilt. Nee. Hoe kan het nou dat er toch elk jaar weer relletjes zijn? Ja, omdat, nee, dat weet ik niet. Omdat, ik denk dat het toeval is. Nee, dat is geen toeval. Oh, oh. <laughs> het, is, het, is, het is niet te doen. Uh, je kunt het niet goed doen. Dat uh, was uh, iets wat het Nationaal Comité 4 5 mei... mij in het eerste gesprek zei. Als je, um, Ook naar jou toe? Ja, yeah. zei, je kunt het niet goed doen. Er zitten dus allerlei vertegenwoordigers van vervolgingsslachtoffers... van ja. oorlogsslachtoffers, van verzetshelden, nabestaanden. Leg je de nadruk te veel op, op, op die groep... dan zeggen de anderen, van wij zijn er de pakkaai van afgekomen dit jaar. Je kunt het niet goed doen. Is wel iemand die je kwetst, hè? Maar het is ook, het is ook wel... Uh, ik zag één reactie van het Niel, notabene. Die zeiden dat het op een gegeven moment dan wel wegslijt of zo. Maar dat is dus dat is niet zo. zo. Nee. Uh, het gaat van generatie op generatie door. En ik denk dat, dat, uh, dat je dat ook onder ogen moet zien. Als jij zulke mooie taal vindt morgen in jouw lezing... als je taal hebt gevonden de afgelopen 20 minuten... dan wordt het in ieder geval een mooie lezing, Frank. Dankjewel. Succes. Ja. Succes. En straks praten we met opvoedkundige Tisha Neve... over de jeugdige overvallers die een juwelier doden. Nu dressuur uit de Madeleine Witte... die haar Olympische droom in rook zag opgaan. Waar denk je aan als je dit hoort? Ja, aan, uh, aan de kuur die ik twee keer uh, met hem heb gereden. Het was weliswaar een kuur van mijn oude paard. En uh, ja, de avond dat hij eigenlijk ziek werd... was ik bezig met mijn nieuwe kuur. Ja, ja want, want I, he, I, dat is uh, Fontango. Ja. En jouw uh, succespaard, kunnen we ja. wel zeggen. Um, je, je, je stond op de lijst voor Olympische Spelen. Maakte een grote kans om mee te gaan. Ja. En toen ging de droom niet door. Wat gebeurde er? Nou, hij werd uh, s'avonds ziek. En, uh, maar goed, ja, meteen mij uh, natuurlijk uh, gehaald. De oppas kwam naar binnen. We, we hebben, ik heb ook een oppas? kleintje van drie, ah, ah. Een uh, jongetje Niels. En, uh, maar goed, ja, toen zag ik al meteen dat het gewoon echt heel goed mis was. En we hebben op het moment uh, ongeveer 100 paarden staan thuis. Maar als er met hem natuurlijk net iets is, dan... Ben je wel even, ja, net nog iets meer van slag als bij een ander. Dus goed, de dierenarts was al op het terrein. Dus uh, de pijnstilling heeft hij uh, ja, gewoon heel snel gekregen. Had niet sneller gekunnen. Ik heb letterlijk met hem uh, naar de dierenkliniek gereisd. Uh, ik denk ook dat dat mijn eerste bekeuring is geweest die ik nog binnen moet krijgen. En daar stonden ze ons met het beste team uh, op te wachten. En meteen aan het infuus. En... Zij hadden daar, zij wisten natuurlijk meteen met wat voor paard ze ja. te maken hadden. Ja. Want iedereen in de paardenwereld, die, die kent hem. Ja, niet alleen in Nederland meer, maar ook ja, eigenlijk de rest van de wereld. En goed, ja, ze hebben daar alles in het werk gesteld. Ze hebben zelfs nog besloten te gaan opereren, ochtends heel vroeg. Wat ze met een normaal paard, tussen aanhalingstekens, nooit meer doen. In, in zijn geval, ja, 1% kans, dan ga je hem nog opereren. En goed, ja, dan ben je eigenlijk ja, aan het wachten een uur lang op een wonder... Terwijl je eigenlijk al weet dat hij het gewoon niet gaat halen. Want de colieke uh, is heel, uh, heel ernstig. Ik was zelf uh, inmiddels thuis. Wij waren s'nachts thuisgekomen. En ja, ik kon verder niks doen. En de waardes waren stabiel op het moment dat ik naar huis ging. En goed, wat ik al zei, ik heb natuurlijk toch een zoontje thuis. Ja, dan moet je er natuurlijk ook weer voor zijn. En toen, uh, s ochtends om kwart over zes, kwam een telefoontje dat het gewoon heel slecht ging met hem. Dat ze gingen opereren. Ja. En toen? Ja, dan, dus we zaten eigenlijk ja, op bed. Ik had eigenlijk de hele nacht natuurlijk niet geslapen... omdat je weet dat, dat het gewoon niet goed gaat. En uh, ja, dan, ik zeg al, dan ben je na dat telefoontje... als ze aan het opereren zijn, ben je gewoon aan het wachten op een wonder. En na een uur gaat de telefoon, ja. En dan hoor je dus ook echt... Uh, de dierenarts nam ik op je met het spijt, me we hebben hem gewoon niet kunnen redden. En toen? Ja. ja, dan moet ik zeggen, dan stort je leven wel heel even, even in. Ja. Even? Ja, even lang. Nemen. Even lang, ja. Ja, dus dat uh, was ook denk ik denk voor het eerst dat mijn zoontje me zag huilen. En uh, ja, je, je, je, ik moet zeggen, je beseft dan nog niet zo snel meteen wat de gevolgen allemaal zijn. He, je bent op dat moment natuurlijk eerst, ben je de hele nacht bezig te hopen dat je paard het gewoon gaat redden. En want natuurlijk toen ik hem bij ons in de binnenbak zo slecht zag, dan flitste natuurlijk door je heen. Oh nou, Londen gaat wel moeilijk worden zo. Maar dan ja. ben je dan al eigenlijk na een paar seconden vergeten, omdat ja, ja. je op dat moment gewoon hoopt... In eerste instantie dat je paard het gaat redden en dan maar een jaar of twee jaar eruit en dan, nou, ja. dan heb je dus je paard nog. Want welk verlies is nou groter? Dat, dat van het dier of van die Olympische Droom als dressuurruiter daar in Londen te gaan rijden voor het eerst? In eerste instantie het gemis nu in mijn dagelijkse leven het paard. He, want wij waren toch tussen de 20 en de 25 uur alleen maar met dat paard bezig per week. En dan heb ik het nog niet over dingen zoals uitmesten en het te zijn en een worteltje brengen. Maar echt het intensief trainen en bezig zijn. Maar het, het is wel een heel ander verhaal als je dan eerst nog een paar jaar aan de top mee hebt kunnen rijden. En de Olympische Spelen hebt kunnen rijden. En ja, je toch op wereldniveau hebt laten zien. Waar je toch heel je leven al hè, in je eigen aan het investeren bent. En ja, dan mis je je paard wel net zo erg. Maar dan is het wel... Dan heb je er iets meer vrede mee. Als je hebt kunnen laten zien wat je allemaal kan. Ja, ik heb begrepen, Ankie van Gunsven, waar je bij traint. Die zat die middag ook huilend op de bank bij jou. Ja, die zat eigenlijk toen nog meer te huilen als ik. Want ja, ik had denk ik nog, uh, nog zoiets van: uh, ja, ik, ik kon het eigenlijk gewoon nog niet geloven. Ja. En nu? Want hoe lang is dit nu geleden? Drie weken. Ja. Ja, maar zit je nu in de, in de rouwcurve, zullen we maar zeggen? Ja, het, het is natuurlijk, ik snap best dat mensen die uh, geen verstand van paarden hebben... dat die denken van, nou, dit is wel uh, heel overdreven. Kijk, ik, ik, je zult mij ook nooit horen zeggen dat je het kunt vergelijken met een mens. Hè, maar dit is natuurlijk wel, ja, mijn hele leven draaide... om die twee paarden die ik heb. En nu natuurlijk vooral om van tango. Ja, want er is nog een ander paard... Ja, ik heb nog uh, die het ook onderbaard. heel goed doet. Sinds ja. hoe lang heb je Fontango gehad? Vanaf Veulen. Ik reed, ja, al, uh, ja. ik reed de moeder al toen ze drachtig was van hem. Ja. Ja, Want wij hadden Fontango ja. ook samen met de fokker. En de moeder van Fontango is nog van de fokker. Dus, je, het dus... je hebt hem zelf afgericht? Ja, ja vanaf drie. Nee. Ja, dat is toch ja. gewoon een soort kindje hoor, lijkt ja. me. <laughs> nee, en je hebt natuurlijk, weet je... Moet je ook kijken wat een impact het heeft op heel veel mensen... als, zij, uh, als hun Olympische Droom instort, om wat voor reden dan ook. Blessures of andere die gaan... En voor jou is het dubbel, het dubbel verdriet. En dat, ja. dat, dat paard is misschien nog wel veel groter inderdaad, dat verdriet. En ook ja. je toekomst met een paard. Ja, ja ik had best, uh, kijk, als hij geblesseerd was geweest, dan, dan vind je het ook heel erg natuurlijk voor een Olympische Spelen. Maar hij was natuurlijk de jongste in het Gaan Olympisch kader. Dus ik had best wel één of twee jaar kunnen missen. Ja. Dat is een kon. hele gekke vraag. Maar als je dan uh, de Olympische speler rijdt, dressuur. wat is jouw inschatting. Hoeveel hangt er af van jou en hoeveel van je paard? Voor de prestatie. Op een Olympische Spelen. Of ja, is het 50-50? Is het of zeg je van nou, het paard doet het? Ja, ik denk 50-50. Want ja. uh, het is zo moeilijk om een goed paard te vinden. En neem nou zoals Anki aan. Nou die we natuurlijk allemaal kennen. Die, die heeft nu Salinero, Die is 18 jaar ja. oud. Maar het feit dat zij nog steeds op haar 18-jarige ja. paard moet rijden. Hè, en hij doet het nog steeds geweldig. Maar... Zo moeilijk is het ja. om een nieuwe opvolger te vinden. Als had zij die nu ook al gehad. Ja, het is het moeilijk om een nieuwe ruiter te vinden? Door Amazon, of een nieuwe Allebei, ruiter. ja. Je moet natuurlijk zelf als ja. ruiter kunnen. Maar het is natuurlijk in de paardenwereld wel een stukje ook te koop. Maar eh. soms niet, want paard, dat oude paard van Anki is toch gekocht? Dat heette Tortillas, geloof ik? Uit mijn nee, hoofd. Is tortillas, die was van Edward Gal. Oh, die, is, die is verkocht naar iemand anders en die kon er helemaal niet op rijden. Ja. Nou, die hebben hey, als even... ik de kranten goed lees... Nou, helemaal niet. Zo ja, een durf beetje, ik het niet te zeggen. Niet, ik te moet heel eerlijk zeggen, wij hebben een heel andere trainingsmethode als, nee. uh, als de mensen in Duitsland. Mm. Uh, veel ervan. En nu heeft hij dan, uh, ja, is hij dan toch een beetje opgegaan op de Nederlandse manier. Ja, okay. En nu heeft hij van de week voor het eerst echt een geweldige prestatie neergezet. Ja, ja. ja, maar, maar kan dat ook kost wel, wel veel tijd. Ja. Ja. Ja, jij, een kan, ja. jij kan het andere paard natuurlijk uiteraard niet. Dat kan niet klaar zijn voor de spelers. Dat is te nee, kort. dat is te kort. Dan ja. moet er nu echt een wonder gebeuren en uh, dan moeten er een paar uitvallen. En, ja. Ja. Ja. Toch even om: om, om wat, ik, wat ik opvallend vond. Je bent professioneel met paarden bezig. Je hebt een bedrijf. Maar dit raakt jou bl blijkbaar toch zo, zo diep dat jij ook iets hebt geschreven. En ik begreep dat jij het zelf nee. liever niet voorleest. <laughs> Dan lees ik het toch voor. Ik heb het Lieve het in, de, Fontango. in de blader gezet. heb Ik, het, uh, in, ik heb het in de bladen gezet. Ja. Uh, ook om uh, een stukje om mensen te bedanken. Ja. Nou, dan lees ik het toch even voor. Om aan te geven hoe, dat, uh, hoe diep dat dan zit. Uh, Lieve Fontango, wij hadden samen een droom. Jouw onvermoeibare inzet maakt het mij mogelijk die droom te realiseren. Die droom is over. En ik kan en mag alleen maar diep dankbaar zijn jou te hebben mogen trainen en rijden. Lieve Fontango, ik zal je enorm missen. Maar ben dankbaar voor alles wat jij Nico en mij hebt gegeven. Dag, lieve Fontango, Madeleine. En dat raakt je nu ja. dan toch weer, ja, hè? als ik het zelf voorlees, nog iets meer. Ja. Mij al, en ik zit het ja. in mijn paard. En Nico is je man. Werken jullie heel veel samen? Uh, op zich, we zijn heel veel samen op het bedrijf. Maar uh, ja, ik doe dan eigenlijk meer het rijden. En hij doet al van, uh, ja, voordat ik hem leerde kennen, doet hij de handel. Ja, is eigenlijk springruiter van uh, oudsher. En hoe gaat dat zoiets? Verwerk je dit dan samen... Ja, dit wel hoor, want ik zeg al, he, uh, mijn man was ook nu in staat... om dadelijk naar alle meerdaagse concoursen mee te gaan... en te kunnen zeggen, he, ik kan vier, vijf dagen mee. Dus ja, we hadden natuurlijk gewoon een geweldig jaar voor de boeg. Ja. He, met de ja. oppas en de kleine. En, een heel ja. ander perspectief ja. nu. Ja. Toch heel veel succes met dat andere paard, Winten. Dankjewel. Uh, Rio, hè? 2016, Rio. De Olympische ja, dat Spelen. is Rio. Nou, ja. Rio de Janeiro. Laten we ervoor zorgen dat we jou daar zien. Ik ga mijn best doen. Succes. Dank je wel. Na het nieuws over zich van half drie... praat we aan deze tafel door met Frank Renaud... correspondent in Frankrijk. Kijkt uit naar zondag als daar de presidentsverkiezingen worden gehouden. En opvoedkundige Tisha Neve over de jeugdige overvallers... die in Den Haag een juwelier hebben gedood. Maar eerst het nieuws van half drie gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. De langzaam aanacties van de politie, die voor vanmiddag gepland staan in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht, die mogen doorgaan. Heeft de rechter in kort geding bepaald. Korpsbeheerders van de politie Rotterdam, Rijnmond en Haaglanden hadden het kort geding aangespannen. Burgemeesters Abu Talib en Van Aartsen wilden de aangekondigde langzaam aanactie van agenten verbieden omdat ze het gevaarlijk vonden. De man die bekend staat als de Pyroman van het Zand is opnieuw veroordeeld. De rechtbank in Groningen heeft hem tot vijf jaar cel veroordeeld wegens brandstichting. Er werd schuldig bevonden aan een reeks brandstichtingen en inbraken in dorpen ten noorden van de stad Groningen. En Tegen hem was zes jaar geëist.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 En ondernemers van de Beeklaan in Den Haag... Die willen maatregelen om de veiligheid in hun straat te vergroten. In een gesprek met burgemeester Van Aartsen... hebben ze onder meer gevraagd om cameratoezicht en meer agenten. Vorige week werd in de straat juwelier Ruud Stratman doodgeschoten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AMB verkeersinformatie Er staan files op de A16 Antwerpen richting Breda. tussen knoppend Galder en Afrid Rijsbergen. Twee kilometer, dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A20, Gouda Hoek van Holland. Verknoopt het Tempel de plein 5 kilometer na een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. En op de A28, Utrecht Amersfoort staat voor afrit en Dolder 3 kilometer. Radio 1. Dit is de dag. Ja, goedemiddag. Mooi dat u luistert naar dit dag. Met hier aan tafel. Frank Westerman Hij houdt morgen de 4 mei lezing op de Dam. Madeleine Witte, die als dressuurruiter naar de Olympische Spelen zou gaan, maar haar paard kwam onverwacht te overlijden. Frank Renaud is correspondent in Frankrijk... en kijkt uit naar zondag als de presidentsverkiezingen worden gehouden. En opvoedkundige Tisha Neve over de jeugdige overvallers... die in Den Haag een juwelier doden. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u hashtag DIDD... of ga naar onze website ditisdedag.nu. Ja, gisteravond debatteerden de Franse presidentskandidaat Sarkozy... en Hollande bijna drie uur met elkaar. Que vous vous avez accorde. Allegement de la peau sur la fortune 2 milliard d'euros et le bouclier fiscal en sus en 2012, 2013. Eh bien, voilà. Une différence, monsieur Sarkozy, entre vous et moi. Moi, je protège les enfants de la République. Vous vous protègez les plus privilégiés. C'est votre droit. En voor de mensen bij wie het Frans uh, van de middelbare school ietsje is weggezakt, zij zeiden ongeveer tegen elkaar dat uh, Hollande verwijt Sarkozy dat hij heeft ingestemd met de fiscale maatregelen ter hoogte van 2 miljard die de gefortuneerde ten goede komt. En uh, Hollande zegt dan, zie daar, een verschil tussen ons. Ik bescherm de kinderen van de Republiek en u, Sarkozy, u steunt de bevoorrechten. Zo ongeveer was het toch, Frank Renaud vanuit Parijs? Ja, er zat zelfs nog een leukere quote bij, want op een gegeven moment zei Sarkozy tegen François Hollande, ja, wie, u wilt misschien minder rijken, maar ik wil minder armen. Ja. Een klassiek liberaal antwoord uh, natuurlijk. Um, wij lezen in de kranten dat het ongeveer uh, gelijkspel is geworden. Klopt dat? Vinden jullie dat in Frankrijk ook? Ja, de commentatoren hier komen daar over het algemeen ook wel mee met een gelijkspel. Het enige punt is natuurlijk dat een gelijkspel, in het geval van dit debat, betekent eigenlijk verlies voor Nicolas Sarkozy. Want, wat was het geval? Nicolas Sarkozy staat achter in de peilingen. Hij staat flink achter in de peilingen. De socialist François Hollande gaat flink aan kop. Dus voor Nicolas Sarkozy was dit eigenlijk erop of eronder. Hij had nu de kans, misschien zelfs aan een laatste kans, om zichzelf te bewijzen... om die laatste kiezers die nog twijfelden over de lijn te trekken, naar zich toe te halen... En en dat is hem niet gelukt, want het eindigt in een gelijkspel. Hij heeft niet echt zijn stempel kunnen drukken op het debat. Hij heeft niet echt nieuwe, opzienbarende standpunten naar voren gebracht. Hij is er ook niet echt goed in geslaagd om zijn vijfjarige ambtstermijn van de afgelopen vijf jaar goed te verdedigen. Nou ja, hij kwam wel met sterke punten. Hollande kwam ook met sterke punten. Daardoor is het een gelijkspel, maar daar heeft Sarkozy niet genoeg aan. Wat waren nou de belangrijkste thema's uh, die ze beiden op tafel uh, legden? Dus die in Frankrijk spelen op dit moment? Nou, heel duidelijk, werkgelegenheid, ja. economie en Europa. Dat waren de drie thema's waar de Fransen ook het meest over inzitten... met name de werkgelegenheid en de koopkracht. Maar goed, daarachter zit natuurlijk die economische crisis... Hè, waar allebei de kandidaten uh, mee te maken hebben en zullen krijgen ook. En daarachter ligt natuurlijk weer Europa... want de economische crisis in Frankrijk staat natuurlijk niet op zichzelf... hoewel soms wel eens anders wordt gedacht hier. Daar heb ik ook een stukje gezien en wat mij opviel... dat was dat, uh, dat Duitsland er nog wel eens bij werd gehaald als vergelijkingsmateriaal. He, Duitsland doet het veel beter dan Frankrijk... En hoe komt dat nou? Uh, Sarkozy verwees naar Duitsland vanwege de goede maatregelen... die Duitsland heeft genomen en die Hollande niet wil nemen. Speelt Duitsland inderdaad een grote rol nu in Frankrijk? Ja, want dat wordt een beetje gezien als het grote voorbeeld tegenwoordig. Omdat Duitsland natuurlijk het enige land in Europa is dat uh, het economisch goed doet. Ja, als economisch voorbeeld heb ik het dan over inderdaad ja. natuurlijk. Maar dat is echt hier wat continu naar voren wordt gehaald. Nu kijk, Duitsland doet het goed. Duitse bedrijven zijn veel beter. Concurrentiekracht van Duitsland is veel beter. Wat kunnen we daarvan leren? En met name Nicolas Sarkozy schuift dat steeds naar voren. En zegt steeds, kijk, Duitsland doet wat ik ook wil doen of wat ik heb gedaan... En als François Hollande tijdens dat debat bijvoorbeeld dan ook zei... ja, maar meneer Sarkozy, hoe komt het dan dat de Duitsers het beter doen dan wij? Dan zegt Sarkozy, ja, maar omdat die de dingen doen die u niet wil doen. Daar maar, ging het debat gisteravond een beetje over, inderdaad. Maar heeft Sarkozy <coughs> dan niet een punt? Want Sarkozy wil inderdaad de dingen die Duitsland de afgelopen tien jaar heeft gedaan. Uh, Hollande blijft vastzitten op een 35-uur gewerkweek. Uh, pensioen met 60 jaar, die 3% misschien niet. Strenge ontslagbescherming. Uh, ja, dat zijn toch de punten waarop Frankrijk gaat verliezen van Duitsland. Nou, eigenlijk het allerleukste van deze verkiezingsrace van deze campagne... is dat er twee kandidaten over zijn gebleven. François Hollande links Nicolas Sarkozy rechts. Die echt een duidelijke keus bieden. Twee heel verschillende programma's. Nicolas Sarkozy is een rechtse kandidaat met een liberaal programma. Die wil de economische crisis doorkomen... door bedrijven meer mogelijkheden geven, te geven zich te ontplooien. Bedrijven moeten flexibeler worden, arbeidswetgeving geflexibiliseerd. Maar dat is het Duitse Beetje... model toch? Dat is het Duitse model. Maar aan de andere kant heb je François Hollande... die een heel ander, echt een zullen we zeggen, socialistisch stempel heeft op zijn programma... met meer ambtenaren, 60.000 man extra in het onderwijs... pensioenhervormingen voor een deel terugdraaien. Sommige mensen mogen weer op hun zestigste met pensioen. En veel als overheid doen. En dat biedt de Fransen wel een echte keuze. En het grappige is nu dat Duitsland dus steeds als voorbeeld wordt gesteld... ten tijde van crisis, maar dat de Fransen bang zijn. De Fransen zijn bang voor wat er in Europa aan het gebeuren is. Die zijn bang voor open grenzen. En François Hollande, de socialist, biedt ze een alternatief... Die die zegt, we kunnen het ook zelf... en we moeten ons beschermen tegen die boze buitenwereld. En dat spreekt heel veel van ons aan. Ja, maar wordt aan Hollande dan wel eens gevraagd... hoe hij zijn programma kan betalen? Ja hoor, dat wordt aan allebei de kandidaten gevraagd. Uh, sterker nog, ik heb een rondje gemaakt... langs verschillende economen zelf... en langs een paar onderzoeksinstituten. En daar blijkt eigenlijk ook tot mijn eigen verbazing uit... dat allebei de programma's niet deugen. Zijn allebei de programma's zitten er echt miljarden naast... als het gaat over uitgaven en inkomsten. is echt uitgerekend... Als het gaat over de economische groei van Frankrijk, doen allebei de kandidaten Hollande en Sarkozy veel te optimistische voorspellingen. Zij zeggen 2 tot 2,5% groei de komende jaren, terwijl de Franse economie de afgelopen 10 jaar gemiddeld 1,2% mag groeien per jaar. Maar weten de Franse Ze kiezers begroting. dit ook? Weten de Franse kiezers dit ook? Nee, dat is nauwelijks een debat hier. Daarom vond ik het zo grappig om dat onderzoekje ook te doen met die economie. Ja, Fransen gedaan, houden helemaal niet van cijfers. <laughs> Fransen houden niet van cijfers. Fransen zijn geen boekhouders. Fransen willen hun kandidaat vertrouwen. Die zien François Hollande, daar staan en die belooft... dat hij de grenzen misschien wat extra dicht gaat doen... dat hij de Fransen gaat beschermen. En ze zien Nicolas Sarkozy staan, die flamboyante politicus... die de oorlog in Libië start en Gaddafi van zijn troon stoten. Dat is het beeld dat Fransen van de politiek hebben. Niet dat gecijfer achter de comma-programma's... wordt hier helemaal niet, doorgerekend. Helemaal niet belangrijk. Inhoudelijk doet dat debat er dus ook niet toe. Nee, en dat was het grap van het debat gisteren. Maar er zijn toch ook, journalisten, was... Frank, die, die dan toch wel dit gaan door. Dat is toch de taak van de journalistiek om te zeggen... wij gaan dan maar eens even doorrekenen wat jullie niet willen doorrekenen... jullie laffe politici. Het wordt, nou het wordt door de media vind ik heel weinig gedaan. Er zijn een paar economen die het doen, maar er zijn ook heel veel economen die gewoon echt heel duidelijk partij kiezen in Frankrijk. Die echt stukken schrijven in de linkse krant Libération... met een man of tien als econoom en zeggen: wij zijn voor Hollande. En daar hebben ze het helemaal niet over dat programma die niet deugt. Dat soort dingen gebeuren hier en de media schrijven er weinig over, omdat het de Fransen toch niet interesseert. Nou, ze Wonderlijk mogen verhaal. nog wel eens naar Nederland kijken, wat dat betreft nou. zeg. Wij rekenen alles door tot achter, achter de komma. Nou, dat hebben die economen ook verteld. Ik zeg, wat, waar komt dat verschil vandaan? In Nederland moet de programma's echt voorgelegd worden, doorgerekt. Als het niet deugt, dan schakel je jezelf meteen uit. Naartoe. En die economen zeggen, ja, maar dat is hier geen issue in Frankrijk. Ze houden niet van boekhoudkundige dingetjes. Cijfers achter de kom, maar dat maakt ze niet uit. Volgens we, uh, we daar niet zo goed gaan? Ties Geneve Vandaar, vandaar dat die goed gaat in Frankrijk. Ja, wijze. als je ziet waar wij allemaal al over praten... en als je dan nu hoort, uh, 60 jaar en 35 uurige werkweek... dan denk ik, ze uh, daar bij ons mee aankomen, dan... Uh, ja. maar dat, is, dat, is, dat is ook echt het grote probleem van Frankrijk nu, hè? De de staatsschuld is de afgelopen 30, 40 jaar alleen maar gegroeid. Niet één regering, links of rechts, is erin geslaagd... ook maar één keer die staatsschuld terug te dringen. En dat is echt het grote risico van Frankrijk. Na de verkiezingen, wat gaat er gebeuren met Frankrijk op de financiële markten? En niemand twijfelt erover dat de financiële markten dan Frankrijk zullen gaan testen. Na Griekenland, Italië en Spanje volgt Frankrijk gewoon. Als Hollande zondag wint, gaat maandag de rente voor Frankrijk omhoog. En als Sarkozy wint, misschien ook wel zeggen oh. economieën. Want ook dat programma van Sarkozy deugt niet. Nee, dat zeiden die linkse economie. Oh, moeder. Uh, nee, nee, dan dan gaat Hollande, Hollande moet naar Merkel toe, hè? Op zijn knieën waarschijnlijk? Nou, hij heeft het zelf al gezegd, François. Hollande heeft gezegd: Als ik op 6 mei gekozen word, is mijn eerste buitenlands bezoek is naar Angela Merkel. Ja. om met haar te gaan overleggen over het groeipact voor Europa. Nou, zegt Merkel uh, 3 procent, uh, François. En uh, wel uh, uh, aan, de, aan de regels houden. En wat gaat François dan tegen Angela Merkel zeggen? Dan zegt François Hollande, die 3%, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat staat ook in mijn verkiezingsprogramma. Dat ga ik ook halen. Hoewel al die economen zeggen dat het niet kan. Maar François Hollande heeft het beloofd. Maar daarna zegt François Hollande... ik wil ook dat er onderhandeld wordt in Europa... over een groeiakkoord. Ik wil niet alleen maar maatregelen om te bezuinigen. Ik wil ook dat de groei gestimuleerd wordt. En dat zei hij gisteravond in dat tv-debat ook. Steeds meer economen, ook de Europese Centrale Bank... recent nog zeggen, we moeten ook iets doen aan de groei. Want alleen maar met bezuinigen kom je in een recessie terecht. Dat willen we niet. Je moet ook de groei stimuleren. Ja. Uh, klassieke debat en discussie die langzamerhand ja. in heel Europa natuurlijk uh, wordt gevoerd. Nog even uh, naar zondag dan. Die Marine Le Pen hè, van, van rechts die gaat niet op Sarkozy stemmen. Is dat niet ontzettend stom van haar? Wat nou, wint misschien een socialist? Ja, dat, is, dat zeggen de aanhangers van Sarkozy ook. Uh, we, wees er bewust van welke keuze je maakt, inderdaad. Want als jullie niet stemmen, is de kans groot dat een socialist gaat winnen. En dat is misschien nog wel erger dan rechts. Ja. Maar goed, de grote vraag is wat die kiezers van Marine Le Pen... van het extreemrechtse front nationaal gaan doen. En Zij heeft gezegd, ik ga Blanco stemmen. Ja. En ik ga mijn aanhang niet zeggen wat zij moeten kiezen, links of rechts. Dat moeten jullie zelf maar beoordelen. Nou ja, uit de peilingen tot nu toe blijkt dat de meerderheid van de Le Pen-kiezers... straks misschien voor Sarkozy gaat stemmen. Maar uit diezelfde peilingen blijkt dat dat niet genoeg is om Sarkozy... Te laten winnen, inderdaad. Nee. En dan heb je nog die, die man een beetje in het midden. Wat midden links denk ik. François Bayrou. Uh -huh. uh, gaat die nog wat zeggen? Die gaat vandaag iets zeggen. Ah. En vandaag hopen we dan te weten waar zijn voorkeur Gaat Maar ook van hem is de verwachting ja. dat hij geen stemadvies zal geven. En dat zijn kiezers zich ook zo'n beetje 30% naar links, 30% naar rechts... en 30% gaat niet stemmen of weet het nog niet. Nee, want hij zou eigenlijk Hollande moeten, moeten uh, geven. Alsof, toch als naam? Want hij zit wat links van het midden, die Bayrou. Hij zelf persoonlijk zit wat links van het midden, maar zijn aanhang niet. Zijn aanhang is redelijk 50-50 verdeeld tussen links en rechts. Het is nu uh, donderdagmiddag. Uh, nou, het is nog een hele tijd tot zondag. Althans, dat zal Sarkozy denken, denk ik. Wat kan er nog gebeuren? Heel weinig. Het is bijna gelopen, de race. Vrijdag is de laatste campagnedag, morgen dus. Vrijdag middernacht stopt alles. Dan mogen de kandidaten geen campagne meer voeren. Er worden er ook geen peilingen meer uitgevoerd. Het hele weekend ligt het stil. Zondag wordt er gestemd. Acht uur weten we de uitslag. En wat betekent de uitslag nou uiteindelijk voor ons, Nederlanders? Nou ja, de grote vraag is natuurlijk: Europa, zou je kunnen gaan zeggen? Dat is het allerbelangrijkste. Zoals gezegd, François Hollande. Zijn eerste buitenlands bezoek, wordt Angela Merkel om te gaan onderhandelen over een groeiparagraaf voor Europa. Daarvan heeft Sarkozy gezegd ik ga dat ook inmiddels doen. En de grote vraag daarachter ligt natuurlijk, wat gaat er met Frankrijk op die financiële markten gebeuren? Want allebei de kandidaten hebben een programma voorgesteld waarmee het begrotingstekort niet zal worden teruggedrongen zoals beloofd naar 3% in 2013. Dus de vrees is dat de financiële markten dan Frankrijk gaan testen. En dat wordt een stuk erger dan het testen van Spanje en Italië. Want als Frankrijk wordt getest, dan wordt dat als grootmacht in Europa een kwestie voor heel Europa. Nou, voort dan maar om Frankrijk heen rijden, denk ik? Nee. Voor of mij als journalist niet dat het wel interessant is. Een mooie plek daar op dit moment in Parijs. Frank Renaud, hartelijk dank voor je commentaar. Graag gedaan. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. And if things go wrong we can knock it down. My three words have Maar meanings. is één one thing on my mind.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 And out of all these things I've done I will love you better now <coughs> Lego House van Ed Sheeran Love and marriage love Achter and de voordeur marriage. No sir Vorige week schoten twee overvallers de Haagse Julier Stratman dood. Afgelopen week bleek dat twee 19-jarige jongens achter de moord en overval zitten... die intussen alle twee zijn opgepakt. Burgemeester Van Aertje zei vanochtend op Radio 1... wat hij ervan vond dat deze jongens met hun naam en foto in de media werden gebracht. De onrust, de gevoelens van uh, ja, onzekerheid... nemen door deze vreselijke daad zo toe in de stad... Dat denk ik gerechtvaardigd is dat je op deze wijze ook opspoort. Ja, Tisha, jij hebt lang voor jeugdzorg in Den Haag met probleemjeugd gewerkt. Misschien niet, nee, misschien zeker weten niet deze twee specifieke jongeren. Maar wat kun jij zeggen over deze twee? Nou ja, we moeten nog zeggen vermeende Haagse daders. Vanuit jouw ervaring? Nou, het is natuurlijk heel moeilijk om iets uh, in zijn algemeenheid te zeggen over achtergrond of wat er meespeelt of wat er gebeurt, maar. Uh... Wat je wel kan zeggen is dat dit natuurlijk een, een, uh, een situatie is... die je niet, waarschijnlijk die jongens ook niet van tevoren hebben ingeschat. Als je het ook ziet gebeuren, uh, je gaat niet doelbewust ergens naartoe... om iemand te vermoorden waarschijnlijk. Dus ik zou me ook kunnen voorstellen dat er... Uh, ja Paniek is gekomen. Maar ze of wat hadden toch ook. doorgeladen pistolen bij. Ja, en dat is natuurlijk een heel heftig iets. En dat is wel iets wat in deze situatie ook anders is dan in veel gevallen. Want zo'n heftige afloop is natuurlijk niet iets... Wat je, uh, wat je vaak ziet op deze leeftijden. Godzijdank niet. Maar het is wel zo dat je... Um, uh, dat deze jongeren... alleen al hoe ze naar binnen gingen ook... je gaat niet, zou je denken, naar binnen toe... met goede volle verstand als er camera's overal hangen... en alles er is en daar ga je ja. met alleen maar zonnebril op te staan. Het is een heel... het, het wordt, ja... Het ja. is doordacht, maar het is ook niet doordacht. En, en dat is wel in veel gevallen zo. En helaas, in dit geval met doorgeladen wapens... en hoe je daaraan komt, ja. is stuk verschrikkelijk. Hey, en de achtergrond, die, die, die, die, die probleemjeugd in Den Haag... Kan je, kan je dat een beetje schetsen? Nou ja, wat je in, in dit geval uh, weet van in ieder geval... een van de daders wat nu al naar voren is gekomen... is dat hij geen werk had, nauwelijks opleiding had net wel een opleiding had afgerond... of een, een, een beveiligingsopleiding had afgerond. Uh, en dat is wel iets wat ik in de, bij de jeugdclassering waar ik zat... Uh, veel merkte. Dat veel jongens die overvallen pleeg... los even nog van de dodelijke afloop... Uh, ja meer willen dan ze, dan ze kunnen, dan ze hebben. En natuurlijk de groepsdruk die daarmee speelt uh, Met elkaar uh, meedoen. Maar ook geen werk hebben, maar wel die dure telefoons willen hebben. Wel mee willen doen met grootse dingen. Kleding, uh, auto's uh, en dat soort zaken. En als je dat niet... Uh, niet hebt en je wil het doorgraag en je hebt niet de norm en waarde en achtergrond om uh, hoofd te bieden aan al die verleiding die er is. Het uh, is absoluut niet om het goed te praten, maar dat is wel wat er vaak meespeelt. Ja. Nu zwaaide zij dus wel met die doorgeladen wapens en dat ging dus ook uh, behoorlijk mis. Kun je wel zeggen. Uh, heb jij nou het idee dat die probleemjeugd nog weer een stukje gewelddadiger is geworden in de loop der tijd? Ik vind het heel moeilijk te zeggen. Natuurlijk wordt het nu enorm uitvergroot, omdat dit een verschrikkelijk geval is met hele jonge daders. Um, uh, roofovervallen worden natuurlijk veel vaker gepleegd. En gelukkig lang niet altijd met uh, dodelijke afloop. En dat is hier natuurlijk even anders dan in veel gevallen. Maar um, je ziet wel dat er, uh, uh, ja, er makkelijker is aan makkelijk wapens te komen. Want hoe komen deze jongens in hemelsnaam aan deze wapens op die leeftijd? Ik wil hij gaat terug naar uh, hier, politie, of hier, thuis... Ik weet niet waarom hij is dat gedaan. Ja, hij is mijn zoon. Ik vertrouw hem. Ik geloof aan hem. Ja, de moeder van de opgepakte ja. jongen... kon zich niet voorstellen dat hij zo'n zoiets zou doen. Het was zo'n aardige jongen. Um, wat zegt jou dat? Um, het, het zijn bijna altijd heel aardige jongens. En, uh, is jouw ervaring? Ja, en dat, dat, is ook wel, dat moet ook. Hè? Als je met deze jongens werkt, maar ook als het je kind is. Uh, de, deze jongens zijn uh, prima jongens. Het is een heel verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar... Deze jongens hebben ook een goede kans. En we weten helemaal niet onder wat voor toestanden haar zoon deze wellicht maar dit heeft gedaan. Er kan wel veel meer meespelen. Ja, maar prima jongens. Het gaat toch wel heel ver op het moment dat je met je pistool naar een juwelierszaak gaat... om iemand tuurlijk. te overvallen? Is je toch niet... nee, absoluut, absoluut. Maar ik weet wel uit ervaring ook van het werk met deze jongens... dat er zo vaak zoveel meer achter zit. En er kan enorm veel druk achter zitten. Er kan, uh, uh, zij kent, ik, we weten niet of deze jongen geschoten heeft. We weten niet of deze jongen... Het idee mee heeft gedaan, en dat is het moeilijke vind ik nu. Deze moeder is in de pers gekomen door alles. Um, die, die, die, het is, het is haar moeder. Moet je voorstellen dat het je kind is, dan maar ga je zo. Dat, reageren. Ja, heeft dat te maken met die schaamtecultuur waarin die jongens ook worden opgegroeid? De ene is een Turk, dan is een, een Turk, een Koert. dan is een Georgier. Um, dat heeft te maken met, met de islam. Dat heeft te maken, toch vaak, met ontkenning of met het prinsjesgedrag. Of met mijn zoon doet zoiets niet. Nou ja, ik denk dat ook wel um, het, het zal je kind zijn en je zal ermee overvallen worden. En Wordt mij nu wel ook gevraagd van kan het zijn dat die moeder echt niet weet dat haar zoon tot dit soort dingen in staat is. En dat kan. En dat zegt iets over vaak moeder. Wat zoon nee, doen. en dit was natuurlijk <laughs> heel heftig. Dus je, en, en zij had ook, ik begreep ook dat hij niet meer bij haar woonde al een tijd niet meer. Dus ze heeft daar niet zicht op gehad. Misschien is hij enorm afgezakt uh, in, ja. in deze hoek. Wat Ho hij er niet deed. Dus het, het is heel moeilijk om dat te zeggen. En tuurlijk speelt uh, je achtergrond. Je, Opvoeding, je manier waarop je uh, groot bent gebracht, in heel veel gevallen natuurlijk mee, ja. maar ook heel veel traumatische ervaringen en traumatische gebeurtenissen. En daar speelt van alles mee. Alleen de jouw ervaring uh, dat er ooit nog iets van deze jongens in de maatschappij terechtkomt? Nou, in, in dit geval is het natuurlijk wel heel erg moeilijk ook door alles wat er omheen uh, gebeurt. Deze jongens, uh, uh, ja, dit is natuurlijk zo'n heftige afloop, dus die zullen ja. verlopen. ze zijn meerderjarig, dus ze gaan sowieso uh, in, in het uh, volwassen strafrecht gestraft worden. Ja. Um, je zult heel goed moeten gaan kijken wat speelt er mee speelt bij deze jongens. En daar zul je op moeten uh, yeah, behandelen ja, dan wel straffen. De studen, al het is zo wisselend wat de achtergrond van de jongens is. Ja. He, ik heb jongens gezien in mijn, uh, in, in mijn werk bij de jeugdreclassering... die zo getraumatiseerd waren uit hun oorlogsverleden... en ouders en generaties daarvoor... waarbij hele andere motieven meespeelden op het verkeerde pad waar zij op gingen... dan bij hele andere jongen die puur uh, baldadigheid of uh, geld willen hebben... en niet zo'n lekkere opvoeding achter zich hebben. Zo verschillend en daar zit ook... Wat kan er van deze jongens nog komen? Maar ja, deze jongens zullen niet zomaar weer hier opgeaccepteerd worden... en aan een baan komen en dat soort zaken. Dus in die zin alleen al wordt het heel moeilijk. Ja. Ging jij met ouders uh, praten? Ja. ja. En, en, en, en hielp dat? Um, vaak niet, vaak niet. Uh, veel jongens kwamen toch uit een milieu waar het niet gek was... dat het niet goed met ze afliep. Uh, waar ook heel veel geweld in werd gebruikt... of ook een heel erg crimineel verleden was. Dan is het praten met ouders over de normen en waarden... en hoe kunnen we je zoon helpen een heel ander verhaal... Zo'n slecht voorbeeld kan je niet meer bijsturen als iemand al ver in de puberteit is. Uh, maar natuurlijk ook heel vaak wel. Want heel vaak speelt er veel meer mee en hebben de ouders een heel andere rol. Lang niet alle ouders van kinderen die criminele activiteiten doen... Uh, hebben daar een even groot aandeel uh, aan. Of kun je daarvoor verantwoordelijk stellen? Absoluut niet. Nee, zoals wellicht deze moeder. Er speelt mee uh, een bendecultuur. Hè? Dus als het thuis niet goed gaat, je komt in een, uh, in een bende. Je noemde even de sociale druk... Maar is dat dan uh, etnisch-cultureel gemengd, uh, de, de, de, de straatcultuur? Is dat bendevorming waar je door, zeg maar, wordt op gejaagd? Geen idee of dat hier speelt, maar dat speelt ja. natuurlijk wel. Ja, en, en juist onder die groepsdruk, bij pubers... Hè, pubers kunnen vaak rationeel denken, uh, één op één en in alle rust, dat lukt nog wel. Maar die hersenen zijn met name dat stuk van impulsiviteit... maar planning, organisatie, goed nadenken over de langere termijngevolgen wordt onder druk gezet als je in een groep bent. En daardoor zie je ook dat er op die, die momenten vaker uh, uh, ja, ongelukkige dingen gebeuren. En dit is natuurlijk Geen een heel extreem... Uh, kan uh, Kan, ja. Maar ook vaak wel uh, groepen van dezelfde etnische achtergrond. Ja. Ja. Tysiane, even bedankt voor je toelichting. Want het is tijd voor onze Dichter bij de Dag. En dat is vandaag Raymond de Jong. Goedemiddag. Hoi. Ik heb het dierenleed genoemd. Het waren er meer dan de Duitse honden. Meer landen, meer hufters, meer leed, meer zonden... In een lezing staan ze allemaal netjes op een rij. Nu klinkt het nog verwarrend. Wachten tot 4 mei. In Den Haag, anonu, daar wonen ook rattenman. Schieten voor een paar kralen op juwelier Stratman. Die de daad niet overleeft, de hele straat moet grienen. Een blankhouten kist naast een lege vitrine. Een Brabants paard werd plotseling ziek. Maar moest gaan schitteren voor Olympisch publiek. De operatie mocht niet baat, dat kleine Niels zag mama huilen. Het is meer dan alleen een Olympische droom in duigen. En twee Franse haantjes waren drie uur in debat. Minder rijke, minder armen. ze hadden one-liners zat. Een hanengevecht zonder winnaar, het volk de verliezer. Want die mogen zondag uit twee waardeloze programma's kiezen. Raymond Jong, je hebt goed opgelet. Hartelijk dank voor je gedicht. Het is na te lezen op de website nu ja, we gaan onze gasten bedanken. Frank Westerman, morgen dus de 4 mei-lezing in Amsterdam. Madeleine Witte zou als dressuurrijter naar de Olympische Spelen gaan... maar dat paard kwam te overlijden. Hoort dat nog eens keer in het gedicht. Zojuist Frank Renaud, hij scoort met Frankrijk. En hij kijkt uit naar zondag als twee mannen Europa in het verderf gaan storten. Althans, dat heb ik een beetje begrepen van Frank. En opvoedkundige Tisha Neve over de jeugd over overvallers... die in Den Haag een juwelier hebben gedood. Wat doet het met een politieman als hij na een heftig politieoptreden... ook nog eens aangeklaagd wordt? Het kwam eigenlijk voor ons alle vier, maar voor mij ook. Als, als een ja, soort hele koude douche. We hadden immers daar uh, heel veel geweld meegemaakt en Met name mijn maat, die voor mijn ogen bijna uh, doodgetrapt is door omstanders. Dat uh, heeft heel veel impact gehad op sowieso op ons uh, psychische gesteldheid. Het is nu precies zes jaar geleden dat de politie hevige rellen in pijnakken neersloeg. Maar politieman Van Broekhoven is er nog steeds ziek van. Straks na drie uur het hele verhaal. Nu eerst het nieuwsoverzicht van drie uur. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu